Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Diverse politievakbonden in Europa steunen een eventuele VN-politiemissie... naar de rampplek in Oekraïne. Dat zegt de voorzitter van politiebond ACP. De bonden vinden het cruciaal dat er veilig verder kan worden gezocht... naar lichamen en bewijsmateriaal in het gebied waar het vliegtuig is neergestort. ACP zegt dat er wel afspraken moeten worden gemaakt... over de veiligheid van de politiemensen. Volgens de separatisten liggen in het rampgebied nog de lichamen van zeker 16 slachtoffers. De Oekraïnse regering zei eerder dat alle 298 slachtoffers geborgen zijn. De Nederlandse deskundigen verklaarden gisteren dat de trein met de koelwagons ongeveer 200 lichamen vervoerde. Australische premier Abbott houdt er rekening mee dat in het rampgebied nog veel lichamen liggen. En hij houdt er om die reden ook rekening mee dat niet alle lichamen van de omgekomen 27 Australiërs naar huis kunnen worden gebracht. Het Oekraïnse leger meldt dat in het oosten van het land twee Oekraïnse gevechtsvliegtuigen zijn neergeschoten. De rebellen hebben dit bevestigd. De toestellen werden neergeschoten in de buurt van de stad Tores en hadden elk twee bemanningsleden aan boord. Onbekend is of zij het hebben overleefd. Een commandant van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk meldde vanochtend dat een transportvliegtuig van het Oekraïnse leger uit de lucht was geschoten. Dat bericht kreeg geen bevestiging. De KLM-vluchten van vanavond en morgenavond van en naar Tel Aviv zijn geannuleerd. Gisteren ging de vlucht richting Israël ook niet door... vanwege de onrust rondom het internationale vliegveld. Vanuit Amerika, Duitsland, België en Zwitserland zijn ook vluchten richting Israël geschrapt. KLM zegt er van alles aan te doen om de mensen die nog in Israël zitten... een vlucht aan te bieden die wel richting Europa gaat. Gisteren kwam een raket vanuit Gaza vlakbij de luchthaven terecht. Het weer, veel zon, ook wat stapelwolken. In het zuiden vanavond misschien een bui. En het is 25 tot 29 graden. Morgen, vooral in het oosten, kans op een bui. En verder weer veel zon en warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is...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 can show me the way And give me a sunny day But what does it mean without your love? If I could travel far If I could touch the stars Where would I be without your love? Where would I be? going. Roger Daltrey, Without Your Love. Hoorde u Diana Ross... met het theme van Mahogany. Het zal ongetwijfeld een film geweest zijn. Ik kan me daar niets meer van herinneren. Ik het liedje wel natuurlijk, want ik weet zelfs... dat ik het zelf ooit eens op een LP heb opgenomen... in 1977. Ja. Dus, zover. Da Diana Ross, Albert Jan. Uh, dat betreft minister Timmermans. Minister Timmermans en zijn Australische collega Bishop gaan morgen weer terug naar Oekraïne. De bewindslieden spreken met de Oekraïnse regering over de laatste stand van zaken rond de ramp met het toestel van de Malaysian Airlines. Timmermans en Bishop informeren Kiev over hun internationale inspanningen die in Europees en VN-verband plaatsvinden. Ook zal er worden gesproken over het verloop van het onderzoek naar de ramp. Nederland en Australië werken nauw samen aan de uitvoering van de Veiligheidsraad. Resolutie die afgelopen maandag unaniem, unaniem werd aangenomen in New York. Het is onduidelijk of er ook gesproken zal worden... over een mogelijke internationale politiemacht. Vanochtend zei de Oekraïnse president Poroshenko dat Nederland aandringt op het sturen van een internationale politiemacht... naar de rampplek in Oekraïne. Afgelopen vrijdag en zaterdag was Timmermans ook in de Oekraïne. In Kiev sprak hij onder andere met premier Yatschenshuk... en de president Poroshenko. Dan kijken we even naar de laatste updates. Kijken of die er nog binnen zijn gekomen. Ook de Australische minister van Buitenlandse Zaken... zal bij de aankomstceremonie in Eindhoven aanwezig zijn. En tot zover. About Rod Stewart. Ja, je, moet, je wilt er niet over praten, maar je moet wel. Je wordt er meer tot gedwongen. Als je alle nieuwsfeiten... en alle nieuwe uh, wetenswaardigheden... die uh, tot ons komen... als je die... Uh, als je die uh, gewoon tot je neemt. En als je dan nagaat dat uh, er net... 298 mensen vermoord zijn door die uh, idioten daar. En ze gaan gewoon door. Ze gaan gewoon door. Ze hebben vandaag weer twee vliegtuigen naar beneden geschoten. Misschien wel weer vier mensen erbij. Ik begrijp niet... Echt, ik begrijp niet... wat, wat voor mentaliteit... Wat voor, wat voor soort hersens er in je hoofd zitten... als je... zo makkelijk met mensenlevens omgaat. Ik begrijp dat niet. Begrijp jij het? Uh, nee. Ik begrijp het echt niet. Ik, ik kan er niet bij me met mijn pet. Dat je gewoon zo dom bent. Of zo, zo fanatiek bent. Dat, maar dat begrijp ik ook niet. daar met, met, met Israël en Gaza... dat begrijp ik gewoon niet. Sorry. Maar goed... dat. Misschien uh, ligt dat wel aan mij, ik weet het niet. Maar ik, ik, ik ben echt een beetje sprakeloos als je dan gewoon ziet dat er uh, toch vanmorgen weer twee vliegtuigen neergehaald zijn, zijn. en dat die gasten gewoon doorgaan. En dat een of andere gek die zich daar uh, de leider van noemt, dat allemaal toestaat en er niets aan doet. En als je dan ook nog kijkt hoe er gesold en gedonderd is met, met uh, spullen op die, op die rampplek. Uh, mobieltjes die door, door, door een van die gasten gewoon opgenomen zijn. Uh, dingen die verduisterd zijn, die gestolen zijn. Er is geplunderd, noem het allemaal maar op. Wat voor mentaliteit moet je dan hebben? Ik begrijp dat niet, sorry. Goed, uh, Albert-Jan, het volgende liedje heb jij uitgekozen. Ja. Het is van Julio Iglesias. El amor. El amor. Nou, mijn Spaans is zo slecht, daar waag ik me niet om. El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar son esas otras cosas que se sienten sin hablar al sonreír al abrazar El amor El amor El amor El amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien amar A veces cuando llega, llega tarde porque ya Hay alguien más en su lugar El amor, el amor, el amor El amor, no sabe de fronteras, de distancias ni lugar No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír, por un llorar El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor. El amor El amor ja Though the binding cracks And the pages Start to yellow I'll be Bin in prachtig liedje was dat van Dan Vogelberg van die mensen waarvan je denkt: ja, oké, okay, ik hebt er wel van gehoord. Ik, ik zat denk ik naar de titel kijken. En ik denk: van nou, wat, wat, wat is dit maar? Prachtig mooi. Longer heet het. Dan Vogelberg. Komt Ja, dit is een bericht van 10 uh, over 3. <coughs> een update van 10 over 3 van de NOS. Wellicht dat ze tot toen nog niet op de hoogte waren. dat er nog meerdere slachtoffers in uh, het rampgebied zouden liggen. Uh, alle gevolg, gevonden slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Uh, zijn wellicht vrijdag in Nederland. Morgen en vrijdag vertrekken vanuit Scharkov... opnieuw vluchten met lichamen naar vliegbasis Eindhoven. Die operatie moet over twee dagen zijn afgerond. De lichamen worden vanuit Eindhoven in kolonnen overgebracht... naar de corporal ous kazerne in Hilversum. Daar worden de stoffelijke overschotten geïdentificeerd... en dat proces, dat proces kan weken of zelfs maanden in beslag gaan nemen. De eerste veertig lichamen zullen, zoals bekend... rond 4 uur aankomen in Nederland... De C-17 van de Australische luchtmacht en een, een Nederlandse C-130 Hercules... vliegen dan terug naar Sharkov om meer slachtoffers op te halen. De volgende vlucht naar Eindhoven is waarschijnlijk morgenochtend. Ondertussen, uh, uh, en dat was terwijl dit bericht werd geplaatst... ondertussen hebben de separisten gemeld dat er nog zeker 16 lichamen... op de rampplek in Oost-Oekraïne liggen. Tot zover. Ja, Oké... Okay. Um... two of us. The carpenters. Love, look at the two of us. Ria, fool, do you think it's over? I hate that. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Nina Simone. Oh Then he lightly Touched the down I met him in a cell In New Orleans I was Down now. He looked at me To be the eyes Of age As he spoke Last day. His name oh change, Then he danced a link across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs. Throughout the south, he spoke with the tears of fifteen his dog and he traveled about his dog up and died he just up and died after 20 years he still grieved He said, I dance now at every chance and hunky-tongs for drinks and tears. But most of the time I spend behind these county bars. He said, I drink so big. He shook his head As he shook his head, I heard someone respectfully ask, please. Dat je in vele uitvoeringen kent, natuurlijk. Nina Simone, Robbie Williams, uh, Sammy Davis Jr., de Niddy Gritty Dirt Band. Nou, wie zullen het allemaal niet gezongen hebben? heeft Nina. iemand oh, gezongen? Ja. Over deze, deze dan danser Mr. Bojangles. En die schijnt ook, die heeft ook echt bestaan, hè, die man? Oké. Okay. Schijnt het, ja. Dat ik, ik weet daar uh, het fijne niet van. Maar goed, het is dus ook nu niet, niet zo uh, belangrijk. Heb jij nog updates? Ja, allereerst, het uh, nou, is een update van 10 over 3. Eh, uh, nabestaanden van de ramp van de, met de MH17 zullen door de NOS niet gefilmd worden. Vertelt NOS-verslaggever Kees van Dam in de live-uitzending op Nederland 1. Ook is er op de vliegbasis Eindhoven een groot hek gezet om de nabestaanden te beschermen. De burgemeester, uh, de geëmotioneerde burgemeester van het plaatsje waar de MH17 uh, ter aarde stortte, uh, heeft uh, kenbaar gemaakt dat hij graag een monument bij de rampplek wil hebben. En tot slot, uh, het vliegtuig is de grens gepasseerd. Vlucht NAF-22 met de eerste 40 lichamen van de ramp met de MH17 is zojuist de Nederlands-Duitse grens gepasseerd. Naar verwachting zal het toestel om tien voor vier in Eindhoven landen. Tot zover. We houden eens in de gaten. Dit is Rogier van Otterlo met zijn orkest. Ik noemde het orkest van Rogier van Otloos niet waar hoor. Nee, ik niet. Het was uh, Mantovani. Met een stuk oorspronkelijk geschreven door Wolfgang Amadeus Mozart. Elvira Medigan. Komt uit een pianoconcert, dat wel. my Lord When they turn out the lights. She's still a baby to me. 'Cause when we. Get Charlie Rich met Behind Closed Doors. En langzamerhand nadert het moment... dat de twee vliegtuigen die intussen in Nederland zijn... Eh, zullen gaan landen op de luchthaven van Eindhoven. Hoe het allemaal precies loopt... Nou, dat houden we via onze schermen hier in de gaten. Eh, wanneer de minuut stilte precies plaatsvindt... of dat allemaal exact om vier uur zal zijn, dat weet ik zo niet. We houden het voor u in de gaten. In ieder geval, de toestellen zijn in Nederland... en zullen zo de komende... Minuten waarschijnlijk gaan landen op uh, Eindhoven. Vliegbasis Eindhoven, zoals het officieel heet. Um, ja, je hebt, nog, je hebt nog iets over stille tochten, uh, Albert Jan. Ja, er zijn natuurlijk een, uh, meerdere stille tochten in Den Landen. Ik haal er even een paar uit. De volledige lijst kunt u nakijken op www.nos.nl. In Amsterdam wordt om acht uur een tocht gehouden, die begint op de dam. Na een ronde eindigen de deelnemers weer, weer op de dam waar witte ballonnen worden opgelaten. Daarna wordt er een minuut stilte gehouden. In Hilversum herdenkt een leerling en oud-leerling oud oud van de basisschool Elkerliek. Vanavond is er tussen zeven en half negen gelegenheid voor oud- en voor leerlingen... ouders, collega's en andere belangstellenden om elkaar te ontmoeten en te troosten. In Amstelveen is er een bijeenkomst in de internationale school... aan de sportlaan 45 om de slachtoffers te herdenken. De herdenking begint om zeven uur in een totaal kwamen zes mensen uit Amstelveen om het leven. Nogmaals, een volledige lijst van de, de stille tochter... kunt u nakijken op www.nos.nl. En ik kijk hier nu naar de televisieschermen... en daar komt inderdaad een uh, vliegtuig aangevlogen. Dat, uh, ik kan, niet, kan zo niet zien of dat uh, de, de Hercules... Ja, dat is de Hercules. Dat is de Hercules. Uh, dat zien we dus op dit moment. Als u uh, niet naar de tv kunt kijken... Nou, dan vertel ik u dus dat op dit moment... de Hercules aan het landen is op vliegbasis Eindhoven... met de eerste... 40 lichamen aan boord van uh, die uh, verschrikkelijke vliegramp in uh, Oekraïne. En op dit moment landt de eerste Hercules, het eerste vliegtuig met slachtoffers van de vliegramp op vliegbasis. Eindhoven. Het toestel is dus gelukkig veilig in Nederland gearriveerd. Terwijl nu luisteren naar Thijs van Leer en Rondo nummer 2. We blijven er even bij bij Thijs. Ook het tweede toestel heeft nu, voor zover u het zelf niet op de televisie kunt volgen, zeggen wij het u maar even. Ook het tweede toestel um, is op dit moment, het Australische toestel dus, is op dit moment aan het landen op de vliegbasis Eindhoven. Het toestel is dus veilig geland op Nederlandse bodem. Om, het klinkt oneerbiedig om het zo te zeggen... maar het leeghalen van de toestellen zal niet worden gefilmd. Ook de nabestaanden zullen niet worden gefilmd. Dus oh. men weet dat beide toestellen... Eh, die van Australië en die van Nederland... op dit moment dus veilig op de luchthaven van Eindhoven zijn geland. De vliegtuigen zullen nu worden eh, leeggehaald. Om het zomaar even te zeggen gelost. Ja, dat is niet zo belachelijk in dit geval... Maar ze zullen hiervoor de leeggehaald en daarna zullen zij de vlucht terug naar Garkov aanvaarden. Om op die manier de volgende vlucht met slachtoffers naar Nederland te gaan volbrengen. nu een aantal mensen, jij ja, kan zo even jij zien, ik kan zo even niet zien wie het zijn, maar hele hoop mensen dat zullen waarschijnlijk uh, hoog, hoog. diverse hoogwaardigheid bekleden zijn. Uh, is het uh, tijd, zo langzamerhand bijna tijd, om dit programma te gaan uh, afsluiten? We zullen uh, natuurlijk in de gaten houden wanneer de minuut stilte ingaat. En ook dan zullen, zullen wij er hier bij CFM het zwijgen te doen. Wat er daarna gebeurt, weet ik niet precies. Of we gewoon weer de non-stop aanzetten of dat we nog andere muziek gaan draaien. Ik weet het zo in niet, maar. Dat merkt u vanzelf. Terwijl wij uh, op het televisiebeeld nu kijken naar luidende klokken. En dat zou ook gebeuren. Volgens mij is het die klok van de Waalsdorpervlakte. vlakte. Het goed zie. Er zou vijf minuten klokgeluid zijn uh, in heel Nederland. En dan om vier uur dus uh, die minuut stilte. Ik denk dat het uh, het beste is dat ik in ieder geval vast afscheid van u neem. Uh, het was een... Uh, Eftige taak om deze vier uur radio te maken. Maar we hebben het uiteraard graag gedaan. Morgen zijn we er weer met ZFM Lunch. En dan waarschijnlijk weer een normale uitzending, denk ik. Hoewel je natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag weer vrolijk kunt zijn, denk ik. Zeker niet omdat het hele verhaal nog lang niet achter de rug is. Ik dank Albert-Jan voor zijn bijdrage en uh, uh, Upgrade. Wij gaan afscheid van u nemen met deze muziek van Thijs van Leer. En ik heb tot slot nog een klein stukje klassieke muziek. En dat vooral om natuurlijk uh, de ernst van het moment nog eens te laten doordenken. Menu werd uit het eerste Brandenburgse concert van Johan Sebastiaan Bach. Tot morgen.